Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over de 17 Russen die begin dit jaar het land zijn uitgezet. Die Russen deden zich voor als ambassadepersoneel... maar hielden zich eigenlijk bezig met spionage voor het Russische leger. Het heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne... vertelt nieuwsuurverslaggever Ilko Bos van Roosenthal. Inlichtingengeheimen geheimen en informatie over bijvoorbeeld het leveren van wapens aan Oekraïne... Uh, die worden tussen de landen onderling gedeeld. Dus die diensten vonden Nederland ook vooral interessant als achterdeur naar bijvoorbeeld NAVO-informatie. De Nederlandse geheime dienst weet al jaren dat er Russische spionnen in ons land zijn, maar dat het er zoveel zijn was, wel de druppel. Toch mogen er drie hier blijven. In geval van een terroristische dreiging bijvoorbeeld kan het toch wel eens handig zijn als er een direct lijntje vanuit Nederland naar Moskou is via de spionnen. Oud-wethouder van Den Haag, Richard de Mos... heeft voor het eerst zijn zegje gedaan in de rechtbank... tegen alle beschuldigingen die tegen hem lopen. Drie jaar geleden viel de politie zijn huis binnen... omdat hij ervan verdacht wordt lid te zijn van een criminele organisatie. Ook zou hij zich niet hebben gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht als wethouder... en zou hij kiezers hebben omgekocht. In de rechtbank zei de Mos dat hij een zware tijd achter de rug heeft. Relativeringsvermogen gaf mij de afgelopen drie jaar een onmenselijk lange tijd... De kracht bij het verliezen van het contact met geliefden. Het verliezen aan geloof in de mensheid en financiële zorgen. Maandag gaat de zaak verder. Wie een weekendje Texel voor de boeg heeft, hoeft niet meer uren te wachten op de pont. Door een onverklaarbare storing ging er afgelopen weken maar één boot heen en weer. Sinds vrijdag zijn dat er weer twee. Wat er precies aan de hand was, is niet bekendgemaakt. En vogelaars bij Rotterdam zijn gisteren blij gemaakt met een dooie mus. Of eigenlijk een snavelkoekoek. Een zeldzaam beest dat normaal niet voorkomt in ons land. Veel mensen sprongen snel in de auto om hem te zien, maar het feest was van korte duur. De vogel kan hier geen eten vinden en viel voor. De ogen van de vogelaars dood in het water. Het weer, nou, dat valt ook een beetje in het water. Een natte grijze dag. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. Morgen opnieuw buien, maar ook meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staan verspreid wat uh, kortere files. De meeste leven rond de 5 minuten vertraging op. Alleen op de N516 van Oostzaan richting Zaandam...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 I'm out of time and all I got is four minutes, four minutes. Eh. I'm out of time and all I got is four minutes, four minutes. Eight. I'm out of time all minutes, minutes, I'm out of time and all I got is four minutes, four minutes. Eh. I'm out of time and all the time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 Het lijkt ons hoor. Oh, oh, oh, oh, The saddest part of me a part of me That will never be in my mind So be Tonight is gonna be the lonely 累了 <Lay> la.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 Sometimes I feel Heels up is out.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 the <laughs>